De heffing wordt geïnd via de energierekening, zodat de bureaucratische Griekse Belastingdienst wordt omzeild. Om nog meer geld binnen te halen moeten Griekse politici en topambtenaren allemaal een maandsalaris inleveren. In Tripoli is Bouzaïd Dorda gearresteerd, het hoofd van de geheime dienst onder Muammar Gaddafi. Strijders van het nieuwe regime vonden Dorda in een huis en zeggen dat ze hem zullen overdragen aan de Libische Overgangsraad. Dorda is sinds mei chef van de geheime dienst. Hij nam die taak over van Moussa Koussa, die overliep tijdens een bezoek aan Groot-Brittannië. Dorda is ook een tijd premier geweest. Mogelijk komt er een aanklacht tegen hem van het internationaal strafhof in Den Haag. De burgemeestersverkiezing in de Duitse stad Noordhorn is uitgemond in een nek-a-nek-race tussen de Nederlandse kandidaat Frans Willemen en zijn Duitse rivaal Thomas Berling. Volgens de eerste uitslagen lijkt de Duitser te winnen, maar het verschil bedraagt maar enkele tientallen stemmen. De Twente Willemen is een Noordhoorn-kandidaat voor de rechtse partijen, zijn tegenstander is lid van de SDP. Sinds de jaren 90 kunnen Nederlanders zich in de grensstreek kandidaat tellen voor Duitse politieke functies. Mocht Willem het toch nog redden, dan is hij de eerste buitenlander die in Duitsland burgemeester wordt. Het weer, het is bewolkt en er vallen buien, later vanavond en vannacht vanuit het westen opklaringen. Morgen eerst droog met wat zon, later bewolkt en regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het.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 voor de playlist kan je terecht op uh, piezelradio.eu en dan aan de Facebook pagina en daar vind je de playlist. Veel luisterplezier. Chaati guno tarancha vibhavam. Vittanyanan. Yam, sakalam ik charane bhaktim sadanischala.